8 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. De Belgische informateur Reinders heeft zijn eindverslag aangeboden aan koning Albert. Volgens hem is het vertrouwen tussen de onderhandelingspartners gegroeid. Koning Albert heeft nog niet gezegd hoe het nu verder moet. België zit al meer dan acht maanden zonder kabinet. De afgelopen vier weken onderzocht Reinders, de leider van de Franstalige Liberalen, of een nieuwe staatshervorming mogelijk is. Half februari had hij klaar moeten zijn, maar hij had meer tijd nodig. In Griekenland dreigt een hongerstaking van Noord-Afrikaanse immigranten levens te kosten. 49 van de meer dan 200 hongerstakers werden vandaag met hart- en nierproblemen in ziekenhuizen opgenomen. De immigranten eisen een verblijfsvergunning. De meeste hebben jarenlang in Griekenland gewerkt en zijn nu door de crisis werkloos. Omdat ze illegaal zijn, krijgen ze geen uitkering. De 200 mannen zitten al sinds eind januari in een gebouw in Athene en weigeren te eten. De Griekse regering vreest dat de komende dagen... meer hongerstakers naar het ziekenhuis moeten. In Tunesië is oppositieleider Shebby... uit de regering van Nationale Eenheid gestapt. Ook twee andere ministers zijn vertrokken... en daarmee is het tijdelijke kabinet verder gedestabiliseerd. In totaal zijn nu vijf ministers weg, plus de premier. Shebby is het niet eens met de koers die de regering is ingeslagen. En ook is hij tegen de nieuwe premier die zondag aantrad... na het vertrek van de vorige premier, Ghanouchi. De afgetreden Shebby heeft in het land veel aanzien en hij wil president worden. Maar volgens hem probeert de interimregering dat te voorkomen. PSV-aanvaller Toivonen mist de komende vier competitiewedstrijden. Hij heeft een schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal geaccepteerd. Toivonen gaf zondag een elleboogstoot aan Ajaxiet Jan Vertongen. Iets wat scheidsrechter Braamhaar niet had gezien. Dan het weer in het noorden en westen bewolkt. Vannacht vrij helder en lichte vorst. Minima tussen min drie in het oosten en plus twee in Zeeland. Morgen en donderdag opnieuw zonnig en droog. Gemiddeld 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Geen betutteling, maar persoonlijke vrijheid. Kies partij voor de dieren. Zelfbeleggen is wel leuk, maar het kost me te veel tijd. Daarom zoek ik nu een vermogensbeheerder... die net zo serieus met mijn geld omgaat als ik. Maar bij de...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 Maar nu eerst Rana Saleem. Zij staat negende op de PVV-lijst van de provincie Noord-Holland. Volgens de opiniepeilingen van Maurice de Hond... maakt de PVV kans op negen zetels. En dat zou betekenen dat Rana Saleem in Provinciale Staten komt. Goedenavond, mevrouw Saleem. Goedenavond. Dat wordt ontzettend spannend voor u morgen. Zeker weten, ja. Nou, hè? Ik he? kan niet wachten tot morgen komt. Nee, dat kan ik me voorstellen. Uh, want hoe groot acht u nou zelf die kans? Dat het gaat lukken? Ik denk zelf heel groot. Want de PVV is echt heel populair geworden. En uh, de laatste peilingen uh, komt hij altijd als grootste partij in Noord-Holland. En had u dit verwacht een maand geleden? Dat ik... Uh, Zoveel kans zou maken? Oh ja hoor, ja. Ik heb wel een vertrouwen in de PVV. Ik, uh, ik hoop eigenlijk dat wij nog meer zetels krijgen dan negen. U komt oorspronkelijk uit, uh, uit Irak. Ja. Vijftien um, jaar geleden bent u naar Nederland gekomen. U bent christen. Klopt. Uit Irak. Um, waarom bent u gevlucht in de tijd? Uh, we hebben het toen heel moeilijk gehad, uh, zeker na de oorlog uh, met Amerika. Uh, na de aanval op Kuwait, mm -hmm. um, uh, werden wij gezien als uh, zeg maar, uh, verdaders, omdat wij Christen zijn en Amerika ook een christelijk land. En, uh, en wie, zei, wie vonden dat dan? Wie zeiden dat? dat u... uh, de rest van de Irakezen en zijn Moslims. Dus ik kregen wij uh, uh, nou, niet echt uh, makkelijk. Het was heel erg moeilijk voor Want iedereen. Want waar er dat toe? Um, nou, bijvoorbeeld zo en zo. Daar word je gezien als ongelovig. En uh, toen de tijd, toen ik nog twaalf was... bijvoorbeeld uh, als ik op straat liep, dan word ik genoemd als uh, varken of Jezus of uh, ongelovig. Mm -hmm. En maar bleef het daarbij, bij scheldpartijen? Uh, nou, ook slaan hoor. Ja, en uh, als je nou antwoord geeft of... Uh, uh, in discussie gaat, dan ben je altijd de verliezer. Want uh, word je ook bedreigd? Of, uh, ja, Het is, het is niet uh, leuk om te ervaren, maar uh, aan de andere kant is niet iedereen zo. Dus die, niet dat ik dan uh, mijn hele leven op dat, dat manier heb geleefd. Nee, mm -hmm. absoluut niet. Maar uiteindelijk was het reden genoeg voor u om te vertrekken? Uh, zeker, van mijn vader wel. Die werd bedreigd. Ja, ja. ja. En waarom werd hij bedreigd? Uh, nou, uh, voor dat soort uh, problemen wil ik liever niet noemen. Oké. Okay. Maar goed, hij heeft in elk geval besloten om ja. met zijn gezin naar Nederland te gaan. Ja, ha, nee, ha, hij uh, moest even uh, zelf als eerst vluchten. Ja. Uh, en uh, wij daarna uh, hebben hem uh, zeg maar, uh, achtervolgd. Ja, u bent daar ook naar Nederland teruggekomen uiteindelijk. Ja. Nu is het zo, u heeft zich hier in Nederland gevestigd. U woont hier en u heeft zich aangemeld bij de PVV. Ja. U bent in dat uh, befaamde politieke talentenklasje terechtgekomen. <laughs> <laughs> um, waarom nou die PVV? De PVV was vanaf het begin mijn eerste keuze. En ik was uh, een hele grote fan uh, van de PVV. Waarom? Omdat uh, hij de enige partij die uh, durft uh, de feiten te noemen... en uh, voor de zeg maar, um, dingen die, uh, noemen die het burger uh, dagelijks meemaakt. Wat dan bijvoorbeeld? Uh, criminaliteit. Uh, sommige plaatsen uh, bij grote steden uh, durf je niet eens daar uh, alleen te lopen. Zeker als je uh, homo bent bijvoorbeeld of Joods of iets anders. Um, uh, dus ja, dat heeft mij echt uh, aangeraakt. Zeker ook het probleem van integratie. En dus bent u uh, nu hoog op de lijst geplaatst. U maakt daadwerkelijk kans om die Provinciale Staten in te komen. De eerste op, uh, op de lijst mm -hmm. um, is Hero Brinkman. Ja. En die zegt, waar ik voor ga is um, hier bovenal... de strijd tegen de islamisering in Noord-Holland. Ja. U ook? Zeker weten. Dat ook, staat dat ook bij u bovenaan? Zeker. Ja, Want wat is dat, islamisering? Wat, wat, wat merkt u dan? Nou, als ik nou uh, jou ga vertellen dat ik uh, bijvoorbeeld de burka hier in Nederland heb gezien... en in mijn eigen land nog nooit gezien, mm -hmm. ik denk dat het genoeg zegt. En, uh, het zijn er 150 en... hè, in heel Nederland. Ja, maar in Irak nul. En Irak is 98% islamitisch land. Mm -hmm. Dus uh, de meeste bevolking is moslims en die dragen de burka niet. Uh, um, een andere reden, bijvoorbeeld uh, de wasruimtes hier op school. De Die wasruimtes? We, ja, voor ja. de, de moslims, waar ze dan kunnen zeg maar, wassen voordat ze gaan bidden. Mm -hmm. Die hebben wij in Irak ook niet. En wat is daar erg aan? Uh, het wordt meer en meer. Uh, het, het lijkt net of ze het uh, expres hier doen. Wat Zo heb u? ik het gevoel dat het uh, meer wordt gevraagd, de islamisering dat het er hier... Uh, uh, veel vrouwen een hoofddoek gaan dragen. Uh, um, uh, nou, boerkas bijvoorbeeld. Uh, maar wat is raam, daar erg aan? In halal eten. Um, het is sowieso hier het westerse land. Mm -hmm. Dus het, het hoofd, hoofddoek die hoort er niet bij, vind ik. Uh, nee. Of is dat gewoon niet meer helemaal uit uh, hè, van deze tijd? Want er wonen nou eenmaal uh, moslims hier in Nederland. En mm -hmm. die dragen hoofddoekjes. Mm -hmm. En dus is het ook. Ja, Zoals het is, want ja. die wonen hier in Nederland. Ja, maar dus... vergeet niet dat het hoofddoek is een onderdrukking voor de vrouw is. Uh, waarom draagt een vrouw een hoofddoek? Omdat de man niet in de zonde gaat. Nou, dan denk ik, legt het aan de man of aan de vrouw. Doet de vrouw dat voor de man of voor Allah? En het feit dat die vrouwen natuurlijk zeggen... ja, dat was misschien ooit de bedoeling, maar wij ervaren dat nu niet meer zo... is dat geen informatie voor u? Ik heb het wel anders ervaard in mijn eigen land. Een vriendin van mij, mijn beste vriendin ooit... die moest wel een hoofddoek dragen van haar vader. En uh, dat nee, vond maar dat niet prettig. dat is een verhaal. Ik bedoel, er zijn hier een heleboel vrouwen die dus zeggen... ja, dat is gewoon niet meer zo. Dat staat bij ons niet daarvoor. Wat vindt u dan van die informatie? Um, nou, ik vind van niet. Ik vind het echt een onderdrukking. Kijk naar de reden waarom de vrouw moet een hoofddoek dragen. Nee, maar omdat ze, hè, dat was ze ooit zo, wellicht. Ja. Maar zij zeggen, nu is dat niet meer zo. Want wij ervaren dat niet als onderdrukking. Wat, wat is dat dan? Het feit dat zij dat tegen u zeggen... zegt u, nee, maar ik weet het beter? Nee, dat niet. Ze mogen het wel dragen. Ja, ze kunnen het thuis dragen, op straat, uh, over, ergens anders... maar niet als uh, uh, zeg maar de uh, ambtenaar bij de overheid. Oké, okay, dus daar heeft u het over. Dat wat hij gezegd heeft. Maar ja. eigenlijk wil meneer Brinkman ook het liefst in het openbaar vervoer... geen, uh, geen hoofddoeken. Ja, van mij hoeft het niet. U mag, ze mogen het wat als u betreft, een ontwikkeling. Maar ze mogen wat u betreft wel in het openbaar voorhoofddoeken? Ja, je kan niet iemand verplechten. Dat uh, vind ik niet. En uh, ik weet niet of hij dat uh, echt genoemd heeft. Nou, ik heb het begrepen. Ja. Maar goed, stel, hè, je bent ja. een, een uh, Marokkaans jongetje. Ja. Geboren, getogen hier in Nederland. Ja. Je bent moslim. Mm -hmm. um, je wordt geconfronteerd met dit klimaat. Ja. He, met, met dit soort oproepen mm -hmm. tegen islamisering van Nederland. Ja. Wat moet hij daarmee, dat jongetje... Wat is er nou mis mee? Dat die uh, integratie, dat hoort erbij, vind ik zelf. Wil jij hier een toekomst bouwen? Dan moet je eigenlijk integreren aan uh, uh, normen en waarden van Nederland. Kan je, ja, ik weet niet. Als maar ik... zegt u dan eigenlijk dat jongetje moet ophouden moslim te zijn? Nee, dat hoeft niet. Dat Iedereen niet. moet eigen geloof uh, volgen. Geloof ja. is iets tussen jou en je eigen God. Maar ondertussen zegt u wel... dat jongetje die wordt dus geconfronteerd met, hè, met die sfeer hier in Nederland. Want die uh -huh. is er toch? Daar bent u het mee eens. Dat ja, er ja. een sfeer hangt ja, waarin ja. het voor dat jongetje niet prettig is om op te groeien. Wat doet dat met zo'n jongetje, denkt u? Nou, ik <lacht> nou, kijk eerlijk even naar de uh, Marokkaanse jongeren. Die gaan toch uh, gewoon iedere uh, weekend naar de bar en drinken bier. Dat doen ze toch gewoon. Dus wat is er... Ja, ik weet niet waar... Wat bedoelt u daarmee te zeggen, ze zijn niet echt moslim, want dat doen ze al, bedoelt u? Um, want nou, dat mag ik... eigenlijk niet van het geloof. Wat, wat, wat probeert u te zeggen? Nee, maar soms bijvoorbeeld uh, moslims, een echte moslim, die mag geen bier, uh, bieren drinken. Mm -hmm. Maar toch zie je heel veel jongeren bieren drinken. Ja. Maar doen ze, ze doen wel moeilijk over halal eten. Ja. Dus, uh, en dus Dus een, dus een, een beetje krom vind ik. Maar en dus zegt u eigenlijk, zijn ze niet echte moslims? Uh, nou, dat kan ik niet bepalen. Nee, dat weet ik niet. Ik kan niet over iedereen uh, beoordelen. Nee. nee. Maar goed, ik vroeg, wat doet dat, denkt u, met, met deze jongens? Uh -huh. Dat ze in zo'n politiek klimaat opgroeien. Hoe, hoe zou dat, denkt u, zijn? Om, om, hè, je doet je best, je gaat naar school, je bent niet uh, overlast aan het voorzien. Je doet het gewoon mee. Je zit op school, je gaat. Uh... Ja, maar dat heeft PPV niet erover. PPV wil juist de criminelen aanpakken. Uh -huh. Nee, maar daar heb ik het niet over, dat begrijp ik. Maar het gaat mij ja. over het, het gevoel, de sfeer die in het land hangt. Want daar draagt de PVV aan bij, toch? Nou, ik denk niet. De media die, uh, probeert een andere verhaal uh, over de PVV te vertellen. Want de PVV is niet tegen Dat soort jongens die goed integreren... en bijdrage leveren aan maatschappij. Mm -hmm. Absoluut niet. Maar dat anti, hè, de anti-islamisering mm -hmm. de, tegen de hoofddoekjes... bijvoorbeeld op het provinciehuis, dat heeft ja. natuurlijk effect. Dat daar... daar... Er komen emoties naar boven. Ja. Dus wat, wat raadt u zo'n jongetje aan? Hoe moet hij daarmee omgaan met dat gegeven? Wat ik hem kan aanraden. Um... Uh, ja, heel moeilijk. <laughs> ik moet hem eigenlijk wel persoonlijk uh, leren kennen. Met, uh, ik moet eerst begrijpen wat hij dan juist moeilijk vindt. En dan kan ik misschien even aanraden. Nou, ik zeg het ook omdat er natuurlijk uh, alom uh, gezegd wordt dat mm -hmm. het feit dat er zo'n soort anti-islam gevoel is. Ja, maar dat, gevoel, dat, maar dat, dat is niet uh, de goed, waarheid. Dat het er is, in elk geval, dat die sfeer er hangt. Ja. Dat dat er juist voor zorgt mm -hmm. dat er het, het moslim zijn veel prominenter mm -hmm. uh, op de voorgrond komt. Oké. Okay. Kortom, het tegenovergestelde bewerkstelligd wordt. Ja. Ja, maar ik wil het nog een keer toch wel herhalen. De mm -hmm. PVV is niet tegen de uh, buitenlanders die hier wonen en toch geïntegreerd zijn. Mm -hmm. Maar u zegt wel halal eten, hoofddoekjes. In zekere zin zegt u ook, ja, ze moeten, ze moeten eigenlijk Nederlander worden zoals wij als christenen Ja, absoluut. Maar waarom maar dit dan? Als het Nederland doen? is. Ik wil niet dat het Nederland over tien jaar islamitisch land wordt mm -hmm. en dat wij ook Sharia als wet krijgen. Dat moet niet. Maar u komt uit, natuurlijk uit een heel extreem land. Hè? Ja. En is het niet zo dat u dat land te veel op ons land plakt en bang bent voor dingen die misschien hier in Nederland totaal niet aan de hand zijn? Ja, maar hier is het nog erger dan mijn eigen land vijftien jaar geleden. Ik zei het, hier heb ik de burka gezien in mijn eigen land niet. Mm -hmm. En um, nou, je, je, je kan het ook zien, binnen vijftig jaar hebben ze hier 450 moskeeën opgebouwd. En ik vind het echt een, een hoop moskeeën. Maar dat is wat anders natuurlijk dan extremisme. Hè? Ik bedoel, dat is gewoon moslim zijn in Nederland. En die, groot, die groep wordt groter. En die hebben een moskee nodig. En die hebben halal eten. En die hebben hoofddoekjes om. Het is een gegeven. Wat, wat wil de PVV dan? De PVV wil Nederland Nederlands houden. Mm -hmm. De PVV wil de normen en waarden van de Nederlandse uh, bevolking uh, bewaren. Ja. Maar is halal eten niet normen en waarden van Nederland? Dat de, past niet bij Nederland? Nee, het hoort niet bij Nederland, zeker niet. En is dat wel... Want Nederland is ook een heel gastvrij land, in zekere zin, hè? Ja, zeker en weten. mogen de mensen dan van de PVV eigenlijk geen halal eten? Ze nee, mogen het wel heet, eten in eigen huis... Uh, maar niet uh, bijvoorbeeld op scholen of bij de politie of bij de Albert Heijn. Nee? Nee. Je weet, Albert Heijn bedoel ik bij de, zoals de. Maar is het niet kantine. zo dat wat u meegemaakt heeft in Irak, hè, het buitengesloten worden als christen, dat mm -hmm. u misschien toch hetzelfde doet nu eigenlijk? Nee, wij willen juist eigenlijk de vrouwen hun eigen rechten geven. We willen vrouwen, ook dus Muslim, vrouw... Mm -hmm. ook dezelfde rechten krijgen als de Nederlandse vrouw. Dus wij willen eigenlijk juist rechten uh, geven. Ja, en u zegt, en daarbij hoort geen hoofddoek om? Zeker. Want dat bepalen wij hier in Nederland, dat dat er nee, niet Nee, dat is een onderdrukking voor de vrouw. Ja, daar blijft u bij. Wat Zeker zij weten. ook zeggen. Ook al zeggen ze, joh, Rana. Ja, maar kijk naar anders. de reden. Waarom moet een vrouw een hoofddoek dragen? En Dat zegt genoeg, ja. vind ik. Ja, de achterliggende is reden. omdat de man je? vindt dat, dat vrouw moet een hoofddoek dragen... Moet ik dan een hoofddoek dragen? En als die man het nou niet vindt, maar die vrouw zegt... maar ik wil het gewoon zelf, want dat hoort Ja, dat mag ze, bij wel. Mijn... mag ze wel. Ja, absoluut. Alleen dan alleen thuis? Of buiten. Maar niet bij de provinciehuis. Niet bij provinciehuis? Niet, bij, uh, niet als ambtenaar. nee. Wat gaat u doen morgen? Want morgen wordt het, zoals gezegd, een hele belangrijke dag. Voor de ja. PVV, voor u vooral. Want ja. de kans bestaat dat u uh, nou, een nieuwe deeltijdbaan krijgt. Hè. Ja. Wat gaat u doen? Hoe ziet uw dag eruit? Nou, Ik ga zo, zo uh, morgen in de ochtend gewoon uh, naar mijn werk. En uh, daarna even uh, nou, rond uh, vier uur naar huis. Kinderen uh, naar huis brengen. Even eten, een broodje eten. En uh, daarna gaan we het gaan we hier ja, want u gaat ervan uit dat er wat te vieren valt. Hoe dan ook. Zeker weten. En als u nou, dat de PVV nou acht zetels krijgt, wat dan? En dan valt er net buiten. Ook als ik mijn zetel nummer 20 is, ga ik het ook vieren. En ook als u niet in provinciale staat komt, dan dat probeer weten. ik te zeggen. Ja. Dan is het toch nog goed. Hoe dan ook. Dan is dan nog ook. steeds een feest. Ik, euh, ik wens u veel plezier morgen. Hartelijk dank, dank in elk geval voor uw komst. Rana Saleem negende dus, op de lijst van de PVV in Noord-Holland. Nou, en morgen weten we en u meer. Ja. Dank voor uw komst. Zeker, dank u wel. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margarete Reintjes. Huisartsen en apothekers hebben het vaak niet in de gaten... als hun patiënt niet kan lezen en schrijven. Volgens de Stichting Lezen en Schrijven moet dat veranderen... omdat dat gevaarlijk kan zijn. In de studio Rob Weijers, die tot zes jaar geleden niet kon lezen en schrijven. Goedenavond. Goedenavond. Ja, herkent u dat beeld, hè? de apotheker die u maar eh, niks zegt? Nou ja, maar wij als, als uh, mensen durven het ook niet te zeggen. Want ja, je schaamt je eigenlijk voor als je niet kunt lezen en schrijven. Dus het komt van beide kanten. Hun moeten toch de tips krijgen om het te ontdekken. Ja, ja. Maar wij mensen zeggen het niet. En waarom je... heeft u het niet verteld in de tijd? Uh, ja, de schaamte. En, uh, en ook bang hoe de mensen reageren. Want ja, ze denken een Hollandse jongen die moet kunnen lezen en schrijven. Ja, dat gevoel heeft u in elk geval. Ja. U leefde met een geheim, jarenlang Ja, dat lang, klopt, eigenlijk. heel lang. Heel lang. Ja. Maar ook, ook uh, een geheim waar je heel angstig van bent altijd. Uh, uh, je sluit je ook af voor de buitenwereld. En wat voor angsten leverde dat op? Uh, ja, vaak mee werk om de weg te kunnen vinden. Je kunt nooit uh, formulieren invullen. Uh, bijsluiters van de apotheken kun je niet lezen. Uh, ja, het is, iedere minuut van de dag heeft alleen maar met lezen en schrijven te maken. In obsessie wordt het ook een beetje. Ja, ja, klopt precies. Uh, ja, je. Ja. Je probeert het zoveel mogelijk dingen toch te doen, maar ja, op een gegeven moment heb ik het voor mijn vriend, vriendin ook twee jaar verborgen kunnen houden. Oh ja, want u ja. wilde het zelf u aan uw geliefde niet vertellen? Nee, dat je bang was vroeger als, als uh, dat ze erachter zouden komen dat ze zeggen ja, maar jij kunt niet eens dan hebben we jou niet nodig. Maar hoe lukt je dat als je samen woont? Dus, ja, ik woonde nog niet samen, dat niet, want uh, het was zo dat mijn jongste broer, had ik, hem, ik kom uit een groot gezin, hadden we een beetje oneenigheid. En toen zei hij keer tegen mijn vriendin... maar hij kan niet lezen en schrijven. Zo is het erachter gekomen. En toen? Maar, ja, maar we zijn nog steeds samen. Dus we zijn nog heel gelukkig. Maar had ze niets in de gaten? Nee, ze had er nooit niks in de gaten. Nee, maar hoe nee. kan dat? Ja, door altijd te kunnen verborgen houden. En, en vaak ook liegen om je eigen moeten beschermen. Want ja, ik heb de wereld ook aan de harde kant meegemaakt... hoe ze doen als ze erachter komen dat je niet kunt lezen en schrijven. Want dat was naar? Ja, ik heb wel eens bij vergaderingen gezeten. Uh, ik zat bij een telecombedrijf. Ja. En er was een vergadering. je moest iedereen vca diploma. En dan zat je dan. En dan hoorde je ook hoe ze over andere jongens deden... wie niet konden lezen en schrijven. Maar ze wisten niet dat ik het ook niet kon. Want het bedrijf is er nooit achter gekomen. Want u kon uiteindelijk gewoon doorheen zwijnen. Ja, altijd. Maar we me heel veel angst uh, om, om op het werk te komen. Want je ja. zat door het hele land heen. Ja, ja, en dan dacht u, hoe kom ik daar? Want ik kan die borden niet lezen. Ja. Precies, en dan, ja, hoe ik het altijd heb kunnen vinden... dat is voor mij nu nog een raadsel. Want dan herkende u gewoon toch iets? Of zo? Ja, gebouwen herkennen. en, en ja, Vaak probeerde je heel vroeg ergens op een punt te staan... waar de jongens langskwamen, dat je die na kon rijden. Ja, ja, achteraan. Ja. Want u zei, ja, ik heb ook gelogen tegen mijn vrouw in der tijd. Ja. Over wat voor soort dingen dan? Ja, uh, vaak als het als je iets met surprise was. Uh, dus als je cadeautjes met Sinterklaas ziet, dan deed ik nooit mee. Had ik altijd een reden om niet mee te kunnen hoeven doen. En uh, vroeg haar familie ook wel eens ja, waarom doen jullie nooit mee? Kijk, en later toen zij erachter kwam, ja, toen begreep ze alles... en toen hielp ze mij ook altijd daarmee mee. Want dan dacht u, dan moet ik een gedicht schrijven of zo? Ja, of voorlezen, dat lukte allemaal niet, dat ging niet. Nee, nee. <laughs> dus. En uh, wat is het moment geweest dat u uiteindelijk het uh, wel heeft verteld aan mensen? Uh, sinds ik hier eigenlijk bij Max ben ik bij een live uitzending geweest. Ja. Met Stichting Lezen en Schrijven. Ben ik bij Max geweest. En toen heb ik ook, uh, is er voor mij een beetje een wereld opengegaan. Nu heb ik gedacht: van, nu kan ik me redelijk behelpen met lezen en schrijven. Mm -hmm. En nu mag de mensen het weten. Want nu kan ik ook als ambassadeur naar buiten treden... om um steeds meer mensen te zeggen, durf die stap te nemen. Ja, nee, maar u heeft ooit besloten, want u kunt dus inmiddels ja. lezen en ja. schrijven. U kon dat niet. U heeft dat blijkbaar op school niet goed geleerd. Nooit geleerd. Uh, vaak altijd uh, aan je lot overgelaten. En dan achter in de klas. Dan zat ik op een gegeven moment drie jaar lang op dezelfde plaats. En op een gegeven moment, ja, het lichte fout ligt bij de school... maar ook wel bij de ouders. Nooit als kind zijn, denk je niet, aan de toekomst. En op school kon je mee, dus het liefste bleef je maar thuis. En dan merkten uw ouders ook niet? Nee, ik ben nu uh, van alles opgeschreven, dus een beetje mijn levensverhaal opgeschreven. En dan vraag ik me wel eens af, zoals ze het wel geweten hebben, dat ik het helemaal niet kon. dan vraag Wat? ik me wel eens af. Ja, dan leven ze wel heel erg lang zo'n eigen kind. Ja, in principe ja, ze lieten ze me puur aan mijn lot over op dat gebied en dat vond ik wel jammer. Ja, bent u daar kwaad over? Ja, ze zijn allebei overleden, maar eindelijk ben ik er wat boos over. Want ik, ja, dan denk ik bij mijn nee, we waren met tien kinderen thuis en ik de enige die het niet kon. En dat, uh, ja, dat snap je zelf als kindzinder ook niet. Een nee. vroege je je vaak om hulp: van help me, help me. Maar wie help me? Als er niemand naar luistert. Ja, nee, want u zei: nee, je past je leven eigenlijk uh, aan aan het feit dat je niet kan lezen. Je gaat uh, hé, uh, liegen om niet dingen te hoeven doen. Ja. Uh, nooit met de vrouw bijvoorbeeld naar een film met ondertiteling waarschijnlijk. Nee, want uh, daar kon je niet het ene week vaak. Ik was naar een Duitse film. Want ja. Duits kon ik goed praten en verstaan. Ja, en dus had u ja. ook altijd smoesjes dat, dat u niet naar die film wilde of zo? Nee, want dan ging ik wel vaak mee. En zeker ja, door een beetje de film kon ik een beetje toch het begrepen waar het over ging. Maar ik dacht nooit te zeggen van uh, dit of dat. Uh, nooit. Wanneer heeft u haar wel in vertrouwen genomen? Toen mijn broer dat vertelde en toen hebben we heel lang samen zitten praten. En daar hebben we ons nog een straantje overgelaten. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb, als ik haar niet gehad had, dan was ik op deze wereld niet meer geweest. Dat had voor mij niet gehoeven. Zo, zo diep zitten als je niet kunt lezen en schrijven. Ja? Zo en, ongelukkig? Ja. En so ja, ik heb aan haar onnoemelijk veel te danken. En u heeft dus uiteindelijk besloten om wel te gaan lezen en schrijven? Ja, ja. Hoe is dat gegaan? Nou, ze kreeg een heel ernstig auto-ongeluk. En dat gaf toch de aanleiding. Ja, ik moest zelf boodschappen doen. Uh, allerlei dingen. Want zij kwam zelf heel lang uh, dat ze moest op bed blijven liggen. En uh, dat gaf de aanleiding dat ik zelf erop uit moest. En dan kom je eigenlijk heel veel dingen tegen. En dat heeft me aan denken gezet om de huisarts op te bezoeken. En daar heb ik een heel gesprek mee gehad. En die is van mij gekeken en toen ben ik bij het RUC terechtgekomen. En daar ben ik dan aan flink aan leren gegaan. En daar ben ik hem nou nog heel dankbaar voor. Die huisarts, u, u zat daar met zweet in de handen... want u wilde hem natuurlijk nee. niet vertellen wat er aan de hand was. Want dat had u al die jaren niet gedaan. Nee, want vroeger had ik het als kind bij mijn eerdere huisarts verteld. Maar toen was er niet zoveel uh, bekendheid voor als, als dat er nu is. Dus toen was ik naar mijn eigen huisarts gegaan. En die stuurde mij verder naar de uh, maatschappelijk werk. Maar die wisten er toen ook niks mee te doen. En deze huisarts, die ik nou heb, die is echt naar zoeken gegaan. Ja, ja. En ja, toen zei die uh, ja, daar en daar. Maar toen zei ik, jammer dat is in mijn eigen dorp. Het liefst is ook zo vermoed dat niemand ziet dat je daar naar binnen gaat. En toch heb ik het gedaan, dus. En, ja. En weet u nog het eerste moment dat u iets schreef? Ja, uh, het is wel het fijne. Iedereen leert op zijn eigen niveau. En uh, dat vond ik wel fijn. Uh, ik had van tevoren wel eens eerder geprobeerd om een school te volgen. En dat was heel moeilijk. Daar kwam ik bij studenten terecht. Dus ja, in plaats van dat ik groeide, zakte alles steeds verder in. En nu uh, dat ik bij deze school zit, dan leert ieder op zijn eigen niveau. En dat is wel fijn. Want we zitten met twaalf man in een groep. En iedereen leert op hun eigen niveau. En je geeft elkaar ook tips. En wat was het eerste woord dat u leerde? Het eerste woord, uh, met CH geschreven, schuur, school, uh, noem maar op, en het alfabet, en uh, noem maar op, allemaal. En het eerste woord wat u schreef, zelf? Ik schreef. Poeh, dat is moeilijk te zeggen, want ik heb de laatste tijd heel veel geschreven. Poo. Ja, met naam en adres en postcode. Daar begon ik een beetje mee om dat te leren. Want ze vragen wel het eerste... wat is het belangrijkste wat je in het dagelijks leven nodig hebt. Ja. En die dingen dus, als je formulieren in moet vullen... dat je dat geleidelijk ook leert. En dat je ook weet wat je tekent. Want als je niet kunt lezen en schrijven... dan doe je wel eens iets tekenen. Maar wat je tekent, weet je niet. Nee, maar u deed het wel altijd maar. Ik deed het vaak wel. En nu de laatste jaren niet meer. Want je komt vaak wel eens flink in de problemen. Maar je durft gewoon niet te zeggen dat je het niet kunt. U was een somber mens in die tijd. dus. Hè? U werd geconfronteerd ja. met grote ja, angsten. Ja, u... klopt. Bent u, bent u nu ook beduidend gelukkiger geworden? Ja, een heel stuk gelukkiger. Er ja? is een, uh, ja, een, een, een noemelijk grote wereld opengaan. Ik heb het gevoel, ik was eerst twee, twee personen en er is nu één geworden. Leggen ze uit? Ja, door. Uh, vroeger was ik altijd een jongen van Hees somber. En, en teruggetrokken doordat je niet lezen en schrijven kon. Maar daarna stond nog een jongen. Voor de buitenwereld oh, heel positief. Maar daar is nu één geworden. Ja. En was het niet magisch voor u dat u opeens op die snelweg wel die borden kon lezen? Ja, het is het voorbeeld van hier hè, rijden nu. Want die komen, ja, omgeving Nijmegen en hier in de ja, dat was vroeger onnoemelijk angstig. En nu, ja, je kunt de badden lezen. Je heeft wel een tom-tom nu. Maar nu kun je ook de badden lezen en dat kon je vroeger niet. En dat geeft een hele grote opluchting. En wat zijn er nog meer dingen dat u zegt, ja, dat, dat behoort nu opeens tot mijn leven? En dat, dat kon gewoon niet. Uh, ik ben nu zelf een boek aan het schrijven. Uh, van kinds af aan, wat je allemaal meegemaakt hebt en waar je tegenop loopt uh, qua het werk. Uh, ook wat je vaak graag wou doen en nooit aan mee kon doen. Puur dat je niet kon lezen en schrijven. En wat dan kan dan nu? Nu Ik was vroeger graag lid geworden van een vogelvereniging. want ik was, Mijn hobby was vogels. En nu laatst heb ik het gewoon zelf ingevuld en ik ben nu lid. Nou, dat had ik nooit durven dromen. En ook dat ik dit werk als ambassadeur doe. Ja, voor de Stichting Lezen en Schrijven. Voor de Stichting Lezen en Schrijven, naar buiten. Maar ook, daar had ik nooit gedacht. In het begin zei ik van, ik wil jullie helpen. Ook het RUC wil ik dan helpen, en stichting lezen, he. maar ik wil niet op foto's of, of bekend gewoon zo op de achtergrond. Ja, en nu ben ik er bij Max en alles geweest, dus ja, nu mag ze het ook allemaal weten. En dus. hoe komt dat, dat u dat dan nu wel durft? Nu dat ik nu mijn eigen kan behelpen. Ik ben er nog niet, maar ik kan me wel ja. behelpen nu qua lezen en schrijven. En nu durf je daarmee naar buiten te komen. En ziet u het bij anderen? Als u denkt, hé, hey, ja, ja. waar ziet u het aan? He? Ja, vaak is het. Ik had altijd een smoesje dat ik heel klein schreef. Als ik iets voor het werk iets op moest schrijven, schreef ik zo klein... dat ik het zelf ook niet kan lezen. Ik zeg ze, wat schrijf jij klein? Ik zeg, ja, dat is mijn handschrift. Of de bril. Of, ja, je had altijd smoesjes klaar. Dan noem er nog eens een paar. Uh, de, bril, uh, de bril is er. Sorry, ik heb geen leesbril bij me. Ja, of uh, ik vul daar later wel in. of uh, ja, Allerlei smoesjes. Uh, ik heb nog een afspraak. En die moet ik zo en zo laat zijn. want dan en dan moet ik dat invullen. Er is een hele nieuwe wereld voor ja. u opengegaan, hè? Ja, en gisteren dan heb ik, daar ik, was ik wel trots op, want ik heb dan de huisarts te danken dat ik uh, die stap heb durven nemen. En dat ik hem gisteren een boek uit heb mogen rekenen van uh, gezondheid. Uh, op het gebied een boek van waar alles in staat voor gezondheid van mensen ...wie uh, moeilijk kunnen lezen. En dat de artsen dat ook verder kunnen laten zien in hun praktijk voor andere mensen. Want als je in een ziekenhuis komt of je kunt ook nooit. Vinden waar je moet zijn. Nee, en die en... dingen staan er allemaal in. Tips in die boeken voor de mensen om het makkelijker te ja, maken. Ja, want het is natuurlijk van groot belang... Ja. dat je bijvoorbeeld een medicijn kan lezen wat je moet doen. Ja, en hoe je... ja. ja want ik heb wel eens meegemaakt dat je per ongeluk verkeerde medicijnen... dat is wel jaren geleden kreeg ik verkeerde medicijnen. En uh, ja, als we niet gebeld hadden... meneer, wilt u even kijken naar mijn ouders... van wat medicijnen die uw zoon heeft, had ik ze zo ingenomen. ja. ja. Ja. Want ik kon niet lezen wat erop stond. Dus met uh, recht zegt de Stichting Lezen en Schrijven... huisartsen, apothekers, let erop als mensen niet kunnen lezen en schrijven. Ja. En, dat, en dat boek, daar heb ik zelf nu ook doorheen gekeken. Ja, dat geeft heel veel tips. Wacht. Dat is de campagne Lees en Schrijf. En daar is informatie op te vinden op www.leesandschrijven.nl. Ja, ja. Hartelijk dank voor uw komst, Rob Weijers. Taalambassadeur dus van de Stichting Lezen en Schrijven. Ik ja. ben gedaan. blij voor u. Heel graag gedaan. En uh, tot, zover de webs of, uh, tot zover de website, tot zover deze uitzending van Twee Dingen. Morgen uh, zit hier Govert van Brakel. Gesprekken zijn terug te luisteren op onze website, tweedingen.nl. En straks Willemijn Veenhoven de dinsdag brengt, Willemijn, vertel. Hoi, goedenavond. Hoi. Nou, onder andere Maurice de Hond... met de allerlaatste peilingen natuurlijk voor morgen. En we volgen ook het uh, laatste verkiezingsdebat dat nu begint op de NOS. En daar hoor je voortdurend uh, updates van. Dat allemaal en nog veel meer na het nieuws van half negen. Hier is Rachid Finch. Radio 1, het NOS-journaal. De Belgische informateur Reinders heeft zijn eindverslag aangeboden aan koning Albert. Volgens hem is het vertrouwen tussen de onderhandelingspartners gegroeid. Koning Albert heeft nog niet gezegd hoe het nu verder moet. In Griekenland zijn 49 illegalen naar het ziekenhuis gebracht... omdat ze sinds eind januari in hongerstaking zijn. De 49 mannen hebben hart- en nierproblemen. Zo'n 150 anderen zijn nog steeds in hongerstaking... Immigranten wonen al jaren in Griekenland en hebben door de crisis geen werk meer. Ze eisen nu een verblijfsvergunning. In Tunesië is oppositieleider Shebi uit de regering van Nationale Eenheid gestapt. Hij is het niet eens met de koers die de regering is ingeslagen. Shebi wil president worden, maar volgens hem probeert de interimregering dat te voorkomen. En in de Bijenkorf in Rotterdam is in de nacht van zondag op maandag een grote inbraak gepleegd. Er is voor tonnen aan sieraden buitgemaakt, waaronder dure horloges. Inbrekers hebben een ruit ingeslagen op de derde verdieping... en kwamen daar via een pand ernaast dat in aanbouw is. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is dinsdag 1 maart, 2 over half 9. Goedenavond. Morgen eindelijk mag Luc Ikink naar de stembus. Dat wilde hij al zo lang zo graag dan zijn. De Provinciale Statenverkiezingen. En zometeen hoor je hier van Maurice de Hond de allerlaatste peilingen. In Libië, Iran en Jemen onder andere was weer veel aan de hand vandaag. Je hoort zometeen van onze mensen ter plaatse hoe en wat. En op dit moment begint het allerlaatste verkiezingsdebat voor morgen. Zonder de Partij voor de Dieren. Die staan gemuilkorfd voor de deur daar te wachten. En dan was verslaggever Michiel Breedveld die probeerde ze aan de praat te krijgen. Waarom staat u hier? Wordt er niet gepraat? Er wordt zeker gesproken. Wij staan hier om uh, vanavond de andere partijen uh, oproepen om uh, dieren een stem te geven. En dus staat u hier symbolisch gemelkorfd. Ja, u knikt. Kunt u niet mhm mm zeggen? U schudt nee. Dat gaat ook niet. Waarom dat dan niet? Uh, omdat het bij de actie hoort dat we eigenlijk wij monddood worden gemaakt uh, door de NOS. Wat nee. erg jammer is. Nou, instemmend geknik. Nou, niet een kleine mhm. U bent echt boos, hè? Bent u ook zo boos? <lacht> Ik heb er toch nog één. Dank u, vriendelijk. Zo'n goede verslaggever, die Michiel Breedveld. Ik krijg het uit iedereen niet. Goed. Ja, Michiel Breedveld doet natuurlijk het debat. En die hoor je zo meteen tussendoor uh, met uh, de laatste updates erover. Um, dan onze Joris. Die is naar het wereldkampioenschap cocktail cocktailshaken geweest. Ik wist niet dat het bestond. Maar blijkbaar is het er. Maar er gaat een hele wereld achter schaal. Ja, heel kort. Uh, Lucky King, mm -hmm. ranking de nieuws. Mm -hmm. mm -hmm. <laughs> Zometeen nieuws over een klein blundertje bij het waterbedrijf in Brabant. In Haren zijn ze blij, want daar zijn de herten weg uit de Hortus. En nog iets met een H: ha hardrijden. Dat kan vanaf nu op de afsluitdijk. En natuurlijk, ja, die verkiezingen van overmorgen. Morgen, ze staan hoog. Als er iets belangrijk is, is dat een kabinet en ook partijen in campagne eerlijk zijn. We wachten op een campagnetijd zijn, maar laten we nou wel bij de feiten blijven. Is belangrijk. Zo meteen na negen uur. Me. Luc, thank you. Iedere dag hier in BNN Today hoor je wat zoal bekende Nederlanders bezighoudt. Vandaag uh, als eerste Kamervoorzitter Gerdy Verbeet. Ik zag gisteren op tv beelden van een huilende moeder... met een foto van haar neergeschoten zoon ergens in de Arabische wereld. En morgen mag ik stemmen in de kantine van de Hogeschool. Stemmen voor de Provinciale Staten die dan op 23 mei de Eerste Kamer kiezen. Ik zou aangereden kunnen worden op weg naar de stembus... maar dan heb je het als Nederlander wel gehad... met de risico's die je loopt vanwege de democratie. Bizar idee dat elders mensen hun leven wagen om te kunnen stemmen. En dat het hier zo gewoon is. Ik bedoel maar, hallo, wel gaan stemmen dus. <laughs> ja hoor, mevrouw Verbeet, dat doen we. En Olympisch kampioen Maarten van der Weijden. Eerste Kamerverkiezingen. Vroeger waren politici in autoriteit. Wat ze zeiden, geloofde ik... Misschien was het vanwege mijn naïeve jeugdigheid. Misschien was het omdat je toen nog niet politici de Polonaise zag lopen. Maar ik denk dat het vooral door het gedraai komt. Als ik het debat zie, dan word ik als kijker en dus ook als kiezer niks duidelijk. Wat ik wel weet is dat kamp A totaal andere feiten heeft dan kamp B. Wat ik dus wel weet dat minimaal de helft ligt. Ja, dan gaat je autoriteit toch wel snel verloren. En schrijver Thomas Ros. Eigenaardig dat je als kiezer maar op één partij kunt stemmen. Want niemand, behalve de partijbonzen zelf... kan het ooit eens zijn met alle punten van één partij. Integendeel, de ene partij heeft dit, de ander wel dat. Maar het gekke is dat als er dan gestemd is... die partijbonzen wel andere partijen opzoeken. Het is dus eigenlijk veel beter dat we op twee of op drie partijen tegelijk kunnen stemmen. De twee of drie met de meeste stemmen zijn dan ook logisch de nieuwe coalitie. En dat bespaart dan ook meteen al dat gelazer met de formatie. Ja, <coughs> Presentator John Williams die gaat vanaf donderdag weer vrouwen redden... van klussende mannen in Help, mijn man is klusser. En het zijn weer behoorlijk schrijnende verhalen. Maar eerst even, John, wat heb jij vandaag gedaan? Nou, ik, ben, uh, ik had de opnames voor uh, Help, mijn man is klusser. Een terugkomdag heeft bij ons. Heeft de man inderdaad wel zijn woord gehouden. En uh, tot mijn verbazing uh, had hij de hele kraan in zijn tuin staan... en uh, graafmachines. Ze was echt bezig om het uh, echt goed grondig aan te pakken... Dus uh, dat was een heel positief verhaal. En ik heb ook een ruitje ingetikt. Ja, dat, dat moet ik even uitleggen natuurlijk. Ja. Ik wou, ik wou zeggen, punt. Nee, ik uh, bij diezelfde man. had één ding vergeten. Dan zou een ruitje vervangen. Dus toen heb ik dat, ja, in dadigheid heb ik hem uh, eigenlijk ingetikt. Nou moet hij het echt vervangen. De grote klussen van langs de lijn, Robert Meder. Ja, vanmiddag nog een lampje opgehangen. Goed Ola Toivonen mist de komende vier wedstrijden van PSV. De aanval heeft het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal geaccepteerd. Toivonen wordt daarmee bestraft voor de elleboogstoot die hij in de toppen tegen Ajax gaf en tegenstander Jan Vertongen. De aanklager was ook een vooronderzoek gestart naar die Vertongen. Hij maakte een slaande beweging naar het kruis van eh, tegenstander Marcello. Maar Vertongen hoeft niet te vrezen voor een schorsing. Hij gaat namelijk vrij uit. De een wordt bestraft, de ander niet. Renske Bruinsma van de KNVB legt uit hoe dat kan. Nou, Het is als volgt. De aanklager kan nog achteraf sanctioneren als de arbitrage betreffende overtreding niet heeft gezien. In het geval van toyfonen was dat het geval en waren er uiteindelijk de twee bewijsmiddelen die nodig zijn om nog wat te kunnen doen. In het geval van vertongen bleek dat de, zowel de assistent het voorval had gezien als dat de twee bewijsmiddelen niet rond zouden komen. Ola voor mist door de schorsing, onder andere de topper tegen FC Twente. En Feyenoord aanvaller Lucas Stagnos heeft in Milaan zijn handtekening gezet... onder een contract bij Internationale. Al eerder werden de clubs het eens over die transfer. Castanjos vertrekt na dit seizoen uit Rotterdam, en uit Rotterdam. En hij is opgetogen over de transfer. Mijn blijdschap is heel groot. Ik ben heel blij dat ik uh, ja, mijn contract heb getekend hier. En uh, ja, dit is gewoon de jongens die uitkomt, vind ik. Ja, je voelt... Uh, ja. Heel veel dingen door je hoofd gaan. Uh, je tekent niet zomaar bij een club. Je tekent gewoon uh, ja, Champions League winnaar van vorig jaar en uh, wereldkampioen van clubs uh, van dit jaar. Dus ja. Uh, yeah. Het is niet zo Morgen moet Castaño zich gewoon weer melden op de training van Feyenoord. Aanvaller Johnny van Beukering vertrekt per direct uit Rotterdam. Hij gaat voetballen in Indonesië. Van Beukering tekende in december nog een contract tot het einde van het seizoen. Maar hij komt niet aan spelen toe, dus heeft Feyenoord gezegd... ga jij maar. Van Beukering speelde drie keer in het feyenoord -shirts. En dan uh, nieuws dat net binnenkomt. Dat Klaas-Jan Huntelaar geblesseerd is geraakt op de training. Behoorlijk ook. Hij is naar het ziekenhuis met een dikke knie. En daardoor mist hij met Schalke 04 uh, het bekerduel van morgenavond... Met Bayern München. Dat was het. Dankjewel, Robert. Radio 1. VNN Today. Gaat het kabinet een meerderheid halen in de Eerste Kamer? Dat is natuurlijk de grote vraag morgen als we gaan stemmen voor de Provinciale Staten. Het allerlaatste grote verkiezingsdebat van de NOS, dat is net begonnen. En uh, nos verslaggever Michiel Breedveld... die uh, vertelt ons zometeen wat voor extreem spannende dingen daar allemaal gezegd worden. Maar eerst de feiten en de cijfers. Opiniepeiler Maurice de Hond die heeft vers van de pers de allerlaatste peilingen. Maurice, goedenavond. Goedenavond. Ja, de, vrouw, de grote vraag natuurlijk, gaan ze het halen? Hè? Komen CDA, VVD en met gedoogsteun van de PVV de meerderheid in de Eerste Kamer? Ja, dat is inderdaad de grote vraag. En uh, de laatste peiling laat zien dat het kiele-kiele is. Ze staan nu in de laatste peiling van vandaag op 37 zetels met uh, drie partijen. En uiteindelijk zal de definitieve uitslag vooral uh, bepaald worden door de opkomst uh, morgen. Mm -hmm. in, uh, vier jaar geleden was die opkomst rond uh, 46,5 procent... Het lijkt er nu op dat het rond de 45 procent wordt. Maar wat de grote vraag echt hoort... die ook niet vanuit het onderzoek goed te beantwoorden is... is of de PVV-kiezers in grote mate opkomen. Dat zijn echt kiezers die normaal bij Provinciale Statenverkiezingen slecht opkomen. Veel slechter dan de gemiddelde Nederlander. Maar nu doet de PVV mee... En Daardoor kunnen ze misschien wel naar het stembureau gaan. Ja. En als ze dat gaan doen, dan zou het toch nog net uh, kiele kiele voor het uh, kabinet goed kunnen gaan. Het gaat er natuurlijk om dat, dat want ja, CDA gaat sowieso verliezen, groots verliezen. Daar kunnen we wel van uitgaan, hè? Zeker in de Staten, want dat vergelijk je met 2007. Mm -hmm. En toen haalde het CDA 25 procent. Nou, bij de Tweede Kamerverkiezingen haalden ze maar 14 procent. En de kans dat ze morgen 14 procent halen, achter klein. Maar dat betekent dat ze in, uh, gemiddeld in de Staten zo halveren. Ja, weet je, Dat klinkt niet goed. En dan gaat het er dan om dat VVD en PVV dat verlies goed maken van het CDA? Ja, meer dan en, genoeg mag, meer ze, dan goed maken, ja. Want ze hebben bijvoorbeeld op dit moment uh, VVD en de, het CDA samen 35 zetels. De PVV vier jaar geleden niet meegedaan. Ze moeten 38 zetels halen. Dus het verlies van de, het CDA zou wel eens 11 zetels, 12 zetels kunnen zijn... Dan moeten ze nog drie compenseren, dan ben je op 15 zetels. Dus VVD en PVV moeten 15 zetels compenseren. Om uh, uiteindelijk de meerderheid toch in de Eerste Kamer te verzekeren. Ja, wat denk jij Maurice? Nou ja, zoals ik, je hebt ook nog het punt dat er wat kleinere partijen zijn die het redelijk doen. Dus de Partij van de Dieren lijkt twee zetels te gaan halen. Uh -huh. Je hebt ook 50-plus partijen die ook misschien wel twee zetels haalt. En dat betekent dat het aantal zetels wat overblijft voor de drie regeringspartijen... tot al wat minder is. Um, ja, ik denk dat de kans groter is dat ze het morgen net niet halen... dan dat ze het wel halen. Laten we het even hebben over de campagne van de afgelopen weken. Um, er is, uh, ondanks niet al te veel aandacht ervoor, toch volop campagne gevoerd. Uh, twee tv-debatten de, TV al gehad, hè? de derde is nu bezig. Even een fragment van Wilders van Cohen die op bezoek gingen bij het programma Coffee Max. Er zijn journalisten die uh, er zelfs een punt van maken. Al zou u geen knuffeltje vroeger als baby hebben gehad. Een Kijk. totje of een knuffeltje. Kijk. Ja, dat is heel Kijk. belangrijk. Kijk. Ja. En dan denk ik, van dat kan ik kan me mij ja. niet voorstellen, want u was een nakomeling. Ja, ik ben een nakomertje geweest, maar de nee. met de malaise, nee. van de voor de Polonaise. Ja, ja, veel besproken. Alle twee uh, Wilders en uh, zeker ook Cohen... die de Polonaise met Arie Ribbons meedoet en, <laughs> en dan ook meezingt. Um, wat heeft dit nou voor effect? Nou, eigenlijk weinig hoor. De, uh, het, het is vaak zo dat de kiezers van een partij... Die, ja, die, die vinden alles goed wat de eigen voorman doet. Ik heb hier ook onderzoek over gedaan. En zo'n 80% van de Partij van de arbeid aanhangers... Vindt het, uh, ja, maakt het niet uit dat hij de Polonaise is gaan doen. Um, en voor Wilders, ja betekent het ook niet zoveel. Ik denk dat ze, ja, die, die politici zelf denken... Ja, als we het niet doen, gaat het ons misschien wat kosten. Maar het levert ook niet echt uh, erg veel op. Ik was hm. trouwens bij die uitzending zat ik ook in diezelfde uitzending. En ik heb gelukkig niet aan die Polonaise ook hoeven mee te doen. Ik zat namelijk naast mijn zoon Mark in een ja? rolstoel. Uh, ja. Dus wij, uh, hadden, wij waren gedispenseerd. Waar uh, een rolstoel al niet goed voor is. Ja, dat He? zei mijn zoon ook in de uitzending. Dat het voordeel van de Rossel is dat hij levenslang dispensatie had... om een polonaises mee te doen. Kijk, um, de opvallende is uh, aan de campagnestrijd dat Rutte zich er nou niet bepaald in gemengd heeft. Hè? De, ja, hij komt niet naar de debatten, zat ook niet bij Max. Uh, wat vind Max. Hoe zie jij dat? Nou, ik, denk, ik weet het niet. Ik denk dat het onverstandig is. Rutte is de beste debater in Nederland. Hij, vriend en vijand zijn het eigenlijk over eens dat hij het als premier goed doet... En uh, ja, dan kom je eigenlijk het beste tot het uiting als je in debatten uh, gewoon ook die die kwaliteit uitnut. En als je zit met Joost Eertmans of Paul Witteman, dan uh, kan je het wel goed doen als premier. Maar als hij ten overstaan van Roemer of uh, Cohen staat en die debatten doet, dan denk ik dat hij beter uh, ja tot tot zijn recht komt in ten opzichte van die anderen. En ik denk dat dat uh, ja, ik ik denk dat dat dat het verschil daarmee ook voor de kiezers duidelijker was geweest. Dus maar, ik denk dat het een onverstandige keuze is. Maar ze hebben je niet gebeld, kennelijk Moïse. Nou, ik bedoel, er zijn wel meer mensen die, <lacht> die ook dit ook hebben gezegd. En, <lacht> en ja, als ze uiteindelijk morgenavond toch net de meerderheid halen... Dan, dan, dan, is dan het heb het je wel. niks maar, gezegd. Nee, maar het, maar het punt is, wat, wat ze volgens mij ook gedaan hebben... Het, het, ze hebben ook met elkaar een beetje het CDA ontzien. Want als Rutte dat debat ingaat... En het CDA, met, met wie was hij dan het debat in moeten gaan? Had hij met Verhagen in debat moeten gaan? Ik heb ja. net begrepen dat Verhagen aan het wintersport is op dit moment. Ja, hè, dus, even één dagje. Ja, ja, dat, ja. Is, dus dat was ook moeilijk geweest. Dus ik denk dat, er is, dat, dat heb ik althans gelezen, dat er ook een reden was om het CDA niet uh, te zwaar te belasten. Want die had het in het debat uh, ook afgelegd tegen Rutte. Ja. Kunnen we eigenlijk concluderen dat, dat uh, alle campagne ten spijt, het heeft allemaal weinig opgeleverd. In ieder geval niet in de peilingen. Nee, de campagne heeft relatief weinig opgeleverd. Maar de verhouding in Nederland is echt dwars door het midden rechts-links. En dat gaan we morgenavond ook zien. En er zit nog een aardigheidje. Als zelfs als de uitslag morgen, laat ik zeggen, na, na het eind... zeggen ze nou 37 zetels voor, uh, voor, de, voor het kabinet. Uh -huh. Moet je bedenken, dat is niet de echte uitslag. Want pas eind mei wordt het door de Provinciale Staten ja. gekozen. En die kunnen nog elke stemming doen. Dus het is niet zo dat iemand die gekozen is voor bijvoorbeeld de Friese Nationale Partij... Ja, die gaat niet op de Friese Nationale Partij stemmen. En misschien gaat die wel bij die stemming bij de Eerste Kamer op de VVD stemmen. En kan dat net betekenen dat ze net toch de 38 e ene... zetel halen. Ja, ja, ja. Dus het, het, wordt, dus het, wel... wordt, het, het ja. wordt misschien nog wel langer spannend dan morgenavond. Ga jij eigenlijk stemmen, Maurice? Nou, ik zit daar nog heel erg over na te denken. Tot nu toe heb ik eigenlijk meer redenen per partij... waarom ik die partij niet wil stemmen dan wel... Maar misschien de komende 24 uur gaat het nog veranderen. Maar... In het verleden hebben we altijd de grap gehad... dat ik tot op het eind van de dag bleef kijken hoe de peilingen zich verliepen. En dan had ik de hele familie gemobiliseerd om alsnog een bepaalde partij te stemmen... zodat ik uiteindelijk mijn prognose misschien beter uitkwam. <lacht> maar, maar, dat, maar zelfs mijn familie wil niet echt opkomen, zodat het morgen niet kan. Morgen weten wij meer. Hoe laat is de officiële uitslag binnen? Weten ja, vanaf 9 uur gaan de stembureaus dicht. Vanaf kwart over 9, half tien komen de uitslagen binnen. Ik denk dat het toch nog wel behoorlijk in de nacht gaat worden... ergens half één, voordat het wat echt duidelijk is wat de einduitslag is. Goed. Maurice de Hond, dank voor de laatste peilingen. En we spreken je snel weer. Nou, graag gedaan. Jo. En zometeen nog een update van Michiel Breedveld van NOS... die bij dit laatste verkiezingsdebat zit, wat nu op dit moment bezig is. Dit is Radio 1. BNM today. En dan nog één keer helaas het antwoord op de vraag... hoe maak je de verkiezingen voor de Provinciale Staten sexy? Simpel, met alleen maar hele mooie dames. Dus toerden wij de afgelopen dagen door heel Nederland... langs de mooiste vrouw van iedere provincie. En elke dag vertelt een andere prachtige dame over haar provincie... en de politieke thema's die daar spelen. Hey, ik ben Draken en ik ben misprovinciaal Zuid-Holland. Uh, uiteraard staat Zuid-Holland bekend om de Bollenstreek en als highlight hebben we onze keukenhof. Wat ik zou willen veranderen aan Zuid-Holland is... Uh, nou, Zuid-Holland staat bekend om de meest vervuilde lucht in heel Europa. Dus ik zou ervoor willen zorgen dat er minder files komen en dat de uitlaatgassen verminderd worden. Want ik vind het erg belangrijk dat wat groen is in Zuid-Holland ook groen blijft. Als ik de baas zou zijn van Zuid-Holland, zou ik ervoor zorgen dat het uitgaansleven in Leiden wordt opgepimpt. Want tot nu toe is er gewoon eigenlijk als je er tien, al, tien jaar al lang woont, niks te doen. Daarnaast zou ik ervoor zorgen dat er hippere standtenten in Katwijk en Noordwijk komen. En dat er in elke stad eigenlijk een Zara is, zodat ik in elke stad wel wat te doen heb. In welke provincie ik niet zou willen wonen, dat zou zijn denk ik alle provincies, behalve de provincie Noord- en Zuid-Holland. Op 2 maart ga ik stemmen op de d 660 want zij staan voor mobiliteit en bereikbaarheid. En dat past heel erg goed bij wat ik zou willen veranderen aan Zuid-Holland. Zij willen namelijk het automobiliteit beperken en uh, openbaar vervoer bevorderen en verbeteren. Wil je deze miss zien? En dat wil je zeker. Dan moet je even kijken op onze website bnntoday.nl. En ik zei net de laatste, maar dat is helemaal niet waar. Volgend uur, dan hebben we nog Miss Limburg. Dat is dan wel de laatste onafgemaakte badkamers, vloeren met gaten erin... campingkookstelletjes bij gebrek aan een keuken... of gewoon echt complete bouwvallen. Het ergste klusleid hebben we de afgelopen jaren voorbij zien komen... in het uh, RTL-programma Help, mijn man is klusser. Nou, aanstaande donderdag, dan begint het vijfde seizoen alweer van dit programma. En presentator John Williams die helpt weer vrouwen... die een man wel achter het behang kunnen plakken... omdat het, het klussen maar niet opschiet. John, goedenavond. Goedenavond vijfde seizoen alweer. Ja, ja, ja. Ja, ja. En het schijnt heftiger te worden dan ooit. Ja, Wa klopt. Waarom? ja Het klinkt zo, uh, zo televisiepopulair. Uh, heftig, gevaarlijk. Uh, moeilijkste, be beste. <coughs> nee. Uh, het, het is gewoon een, een, een heel apart seizoen geworden. Um, ik zeg maar zo, het, alles is op, op zijn plek ge, gekomen. Het programma is geland. Hoe bedoel je uh, dat het geland is? Wat... Ik, ik, dat, dat is? Dat is zoiets heel mysterieus. Alles is op zijn plek gekomen. Mm -hmm. en, uh, iedereen in het team begrijpt het nu beter. Ik begrijp het beter misschien wel. Ik ben erin gegroeid. Dus vorige seizoenen ook al steeds meer en steeds meer. Maar dat gaat nu ook een stapje beter. We hebben even een fragmentje. Um, dit is uit, uh, van komende, uh, van overmorgen, dat begint dus het vijfde seizoen. En ik zei net, het wordt heftig en dat valt ook te horen. Hoe gaan jouw kinderen slapen hier? Hoe slapen ze hier? Het is We hier koud. We hebben allemaal elektrische dekentjes. Het, ik ga nou s'avonds uh, kleren pakken en dat gaat dan op een rolletje onder hun dekbed... zodat de kleren zelf warm zijn al. Eerst vind je het koud en dan langzaam wendt dat. En dan vind je dat niet echt meer koud. Ja, moet jij even vertellen, John, wat de situatie van het gezin is? Nou, uh, de situatie is als volgt. Uh, wij kwamen eraan, althans, nou ja, goed. Ik kwam eraan en uh, van tevoren wil ik nooit te veel weten. Alleen mm. wel het verhaal. Wat is, het, wat, is, uh, wat is er aan de hand? Uh, waarom luistert die man niet meer naar zijn vrouw? Blabla. Bla. Het visuele had ik nog helemaal niet gezien en niet meegekregen. En uh, nou, wat ik zag was een, een, een, een, een ja beneden gewoon een, sloop, een gesloopt huis. De beste man die was gewoon gaan slopen en opeens bedacht hij zich... oh, ik heb geen slaapkamers voor mijn kinderen. En uh, heeft toen bedacht om uh, bovenop zolder wat tentjes neer te zetten. En het was, ja, het was gewoon een tentenkamp waar het gewoon buiten min acht was... en binnen misschien min zeven. Dus die kinderen die, die sprinten naar de wc... Uh, om zo snel mogelijk weer terug in hun bed te komen... Want het was gewoon uh, te koud om daar rond te lopen, die blote voetjes. Uh, het enige waar ze leefden als ze boven zaten, was onder de deken. Ja. Ze leven onder de dakpannen. Nou. Het was geen isolatie. Een klein gedeelte van uh, onder de dakpan hadden ze dekbedden gele, ge, ge, ge, geplakt... om een soort van warmte te creëren. Ja, dat, dat, maar het vroor dus binnen? Op. Het vroor binnen, ja. letterlijk. Met kleine kindjes van 7, 8, 9 jaar, ja... Het dus schiet mij maar lekker. Uh... Even nog een fragmentje uh, waarin je wel hoort dat jij nou ja, je echt wel begaan bent met die mensen. Hier, um, dit is ook de eerste aflevering, heb je met de klussende man. Eén ding ben ik erg blij. Dat het je wat doet. Want ik ben erg geschrokken wat ik daar gezien heb. Ja. Ja, het doet jou dus ook echt wat. En wat ik prachtig vond, is dat hij heel snel ook realiseerde... vreemde ogen, hè, vreemde ogen dwingen, hoe zeg je dat? Mm. Uh, dat hij echt fout bezig was. En kijk, men zegt altijd... ja, je, of altijd vaak met dit soort programma's in een sensatie. Maar heel simpel, als die man heel begripvol naar links meedanst... zeg maar, zo noem ik het maar even, dat hij zijn, dat hij zijn fout inziet... en mm. dan helpen we hem, dan helpen we ook zo snel mogelijk. Maar vaak genoeg komen we ook mensen tegen die zeggen... ja. Dikke lul, ik heb niks verkeerd gedaan. Die kinderen die, die, die kunnen ze prima tegen in min 7 slapen. Ja, dan word ik gek. Ja, dat... maar, wat jij zegt is natuurlijk wel waar. Want aan de ene kant is, ik vond het verbijsterend om te zien. En je blijft kijken, want je denkt, nou, dat dit bestaat in Nederland. En je wil ook weten hoe het afloopt. En tegelijkertijd bekruipt me ook zo'n beetje het gevoel van. Het is ook een beetje leedvermaak. Het je zit wel naar. Hè? Ja. Zeker, zeker, zulke heftige situaties. Nou, kijk, uh, uh, uh, hoe zeg je dat nou? Um, de klusser is begonnen, nogmaals, als een. Ja, een soort halve comedy. Dat is echt een, een grappig iets. Maar het is zo ja, gedraaid en gerold richting dit wat het nu is. Dat is, was echt met één aflevering. Was in Ridderkerk was een man die, die flipte helemaal door. Die reed weg en die pakte zijn spullen, zijn, zijn onderbroeken ingepakt. En zijn kind pakte hem echt vast bij zijn enkel. Een kindje van vijf, zes jaar of iets ouder. Mm -hmm. Ga niet weg papa, ga niet weg. En daar zag ik opeens, hé, hey, dit is helemaal geen klusprogramma meer. En um, we zijn er niet op uit, wat ik al zei. Op het moment dat we krijgen... Weet je, wat we krijgen, daar doen we het mee. Uh, ik heb één standaardvraag. En voor de rest rolt het programma... Wat is je standaardvraag? Mijn standaardvraag is hoe heeft het zo kunnen komen? Hoe lang leef je zo? Ja. Nou, dat is, en, en dan van daaruit komen de verhalen. En op de verhalen, daar reageer ik op. En de situaties. En dan gaan we ook... Uh, ik bedoel, mijn werk is niet alleen voor de camera uh, met zeg zegje doen. Nee, we moeten echt met z'n allen... Wat voor soort stenen gaan we halen? Uh, moeten we niet eerst de vloer doen? Want, en qua tijd, hoe zit het met de tijd? Mm -hmm. uh, noem maar op, we moeten met die vrouw praten. Want ze is nog steeds bang voor hem. Leek je dat soort dingen? Ja, ja. Je, dat, dat sloop je wel, ja. Maar het is wel onwijs leuk om te doen. Dus echt... Um, ja, ik, het lijkt me wel te gek om... Niet om dit los te laten, want dit vind ik heel superleuk om te doen. En super gaaf. Alleen, het lijkt me wel leuk om een keer gewoon te zeggen... joh, hey, uh, mij eens gauw een envelop En ik ga je man twee miljoen geven. Dus vanaf begin tot end, feest. Iets, iets, iets vrolijks. Feest. Ja, ja, weet je. Dat, maar inderdaad, een, uh, een keer een... Een uh, tv-show zeg je geen nee tegen. Nee, als het bij me past, dan... Uh, want niet, uh, ik, wil, ik ben niet zo'n presentator die een tv-show wil... Om, om te kunnen zeggen, hey, ik doe een tv-show. Nee, dat moet ook wel bij me passen, vind ik. Dat ik het ook leuk vind om te doen. Maar zoals ja, zoals heel meis, wat zou bij mij RTL passen? Boulevard heb je natuurlijk al wel eens gedaan. Ja, maar ja. dat hebben we gedaan. Maar ik wil een show. Weet je? Een show. Iets, iets. Wat zou je, wat zou je me als de ja, show? Jezus, is? ik kijk niet zo van shows. Dat weet ja, ik niet zo goed. Now. Jij bent mijn coach. Kom op. Iets met zo'n envelop. Ja. Ja. ja, lekker makkelijk. En dan is het natuurlijk de hamvraag, meneer Williams. Hoe gaat het bij jou thuis? Hang je wel een schilderijtje op? Boor je wel eens een gat in de muur? Dat soort dingen. Dat is Pops maximale. Je wel eens een band op? Dat is maximaal. Weet je, waar het fout gaat, zijn er mensen die wat kunnen. Dat zeg ik altijd. Die vergaloperen ze. Die jongens die kunnen, die kunnen wat, maar ze denken dat ze meer kunnen... dan ze werkelijk kunnen. En ik denk dat ik niks kan, dus ik blijf <laughs> er overal vanaf. Maar... En ik ga sparen totdat ja. ik het kan betalen. En dan gebeurt er weer wat in het, in het huis. Ja. Maar deze jongens die kunnen wat, maar ze vergaloperen ze gewoon. En daar, gaat, daar begint het dan meestal. Ja. Of, of doet mevrouw Williams alles? Nee, nee die, die, ja, die heeft die, ook twee in kan. Nee, dat, nee dat, dat, dan, dan, dan wordt ze boos dat zeg. Ik denk dat ze nog handiger is dan ik zelfs. Ja. ja, ernstig, maar goed. Ja. Ja, ja, kwetsbaar bestel heet dat. Hè? Wat is het, wat is het ver, verste wat je gaat? Qua, af en toe zijn, een plintje. Ik, ik heb een schilderij opgehangen laatst na nou, een paar jaar geleden. <laughs> en uh, een heel mooi Donald Duck schilderij. En... Um, dat ging goed. Ik heb ook ja. de hele buurt ook laten weten dat ik het heb gedaan. ik nog steeds. ik nog steeds. Ja, ja. Doe Willem's dank. Uh, komende, even kijken. Donderdag is overmorgen 3 maart. Dan begint het weer bij RTL4 om half negen. Help mijn man is een klusser. Yes. En wanneer zien ja. we je in een grote tv-show? Wanneer wil jij me te zien? Ik weet het echt niet. Het September 2012. B bij deze. Nou, oké. Okay. <laughs> okay. Jij bent mijn eerste gast. <laughs> okay, okay. <laughs> Succes. Dank je wel.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 I feel good, yeah. Heeft ze nog wel eens hier live in de uitzending aan Kristen Golden Days. <coughs> Zometeen, pardon. Twee uur BNN Today met het NOS-debat. Laatste debat voor de staatsverkiezingen en veel updates daarvan. Maar eerst het nieuws: BNN. Internet, langs, Twitter, kranten, radio en televisie. Felix Murders is uw gids langs de media in binnen- en buitenland. Ja, die huurlingen die worden in allerlei berichten worden ze afgeschilderd als bloeddorstige schietgrage types. Maar misschien ligt het iets genuanceerder. Ze lijken eerder een soort van sukkelaars. Zuchtmeisjes, u weet van volgens... ah, muziek. Maar goed, al met al, hij is nog zo gek als een deurs. Ik zou absoluut niet zeggen dat Geert Wilders door de media wordt gedemoniseerd, Integendeel zelfs. Die heeft ontzettend geprofiteerd van het feit dat journalisten soms als dolle achter hem aan hebben gelopen. De Gids.fm Iedere werkdag tussen 11 en 12 in de ochtend. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ik zit opeens met een boze Einstein condensatie en nu dus ook nog met een macroscopische fasecoherentie. Help je me even, dan krijg jij mijn dubbele voetbalplaatjes. Doei. De topwetenschapper die uw bedrijf echt verder helpt vindt u via academictransfer.com. Neurowetenschappers kijken naar hersensignalen om fobieën en depressies te verhelpen. Marketingonderzoekers kijken in onze hersenen om te zien wat wij gaan kopen. Hoe geheim zijn onze gedachten eigenlijk nog? Vanavond in Labyrinth, de Gedachtenlezers. Om tien voor half tien op Nederland 2. De topwetenschapper die uw bedrijf stappen verder helpt... vindt u via AcademicTransfer.com. Geen honger in Oostvaardersplassen, maar hekkenweg. Kies partij voor de dieren. Beleef de magie van de topschaatsen in Tiof. De Ascent ISU World Cup finale. 4, 5 en 6 maart in Tialt Heerenveen. Alle internationale toppers zijn erbij. U toch ook? Koop nu kaarten in de Primera Winkel of op schaatsen.nl. Geen bio-industrie, maar biologische landbouw. Kies partij voor de dieren. Dit is Radio 1.